Goedemorgen, ik ben Dio Tertra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Duizenden ongeldige briefstemmen tellen toch mee. Veel 70-plussers die dit jaar per post mogen stemmen, hebben zitten knoeien, vertelt verslaggever Ardy Stemerding. Ja, er was natuurlijk veel gedoe over het grote aantal ongeldige briefstemmen dat was uitgebracht. In sommige gemeenten ging het wel om 8 of 9 procent van de stemmen die niet geldig bleek te zijn. Die stembiljetten zaten in dezelfde envelop als de Stempas, waarop staat wie je bent. En dat is niet de bedoeling. De minister komt nu met een oplossing. Als dat nou het enige is wat verkeerd is gegaan, dan kunnen die stemmen alsnog meetellen. Dus als je verder het vakje goed hebt ingekleurd, is er geen probleem. In Frankrijk is een nieuwe coronavariant ontdekt. Mensen worden er niet zieker van, hij is ook niet besmettelijker. Toch is er een probleem, zegt correspondent Frank Renaud. Acht mensen hadden alle symptomen van corona, maar volgens de test die werd gedaan hadden ze geen corona. kan natuurlijk heel gevaarlijk zijn, want dat betekent dat het virus zich kan verspreiden zonder dat het wordt opgemerkt. Zondag komt een asteroïde redelijk dicht langs de aarde gescheerd. Zo'n 2 miljoen kilometer. Dat is nog wel vijf keer zo ver weg als de maan. Broksteen komt vaker langs gesuist. Maar dichterbij dan dit zal hij niet komen. De kans dat het ding de aarde raakt is nul, zegt de NASA. Het was het radiomoment van 2020. 180 Europese zenders die tegelijk You'll Never Walk Alone draaiden. Het Belgische Radio 2 wil die actie van NPO 3FM-DJ Sander Hogendoorn nog een keer in de herhaling gooien. Want we zitten nog steeds met corona-troubles. De maatregelen die zijn er nog altijd. Die wegen ondertussen heel erg zwaar door. We hebben intussen ook wel wat mensen verloren, helaas. We kunnen ook nog niet altijd naar het werk gaan zoals we dat wensen te doen. Ook de school is nog altijd niet hetzelfde. Dus ik heb het gevoel dat we dat nog eens een keer opnieuw kunnen gebruiken. Het is geen origineel idee, dat moet ik toegeven. Maar het blijft wel een zeer goed idee en goede ideeën. Die kunnen gewoon nog eens een keer, nee? Komende vrijdag is het zover. Hoeveel radiostations ermee gaan doen, weten we nog niet. Het weer, steeds meer wolken, ook steeds meer regen of motregen. Alleen het Noordoosten houdt het droog. Het wordt vandaag een graad of 7. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat een korte file op de A10, de ring van Amsterdam bij Zeeburg. Je hebt daar ongeveer 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 Naar de, de webcam. -grens. Goedemorgen! Goedemorgen, dames en heren. Goedemorgen. De komt nog show en uh, Loogman is weer aanwezig ja Na twee heeft weken het... van of drie weken zelfs drie nee twee weken oh ja nou jij ja. bent met twee keer niet geweest dus drie weken geleden voor het laatst. oh ja. ja dat is het. Ah, nee. ja nee ja, heel goed even correct ja best ja, ja. correcte... ja. ja, wel scherp hè? ja ja wel scherp. kun je, ja. je pik ja. Ja. Nee, maar goed de verhuizing is uh... maar, achter De, de verhuizing is achter de rug ja. uh, alles is over en uh, uh, uh, schadeloos en, uh, nou. ja het is het is bijzonder leuk om minder van het dorp te wonen en het echt het is echt zo het touwtje is gespannen richting de slager, neem ik aan. Het touwtje is gespannen richting de slager. Ja, een nou, ja, boodschappelijstje ook... ja. en dan krijg je, je, krijgt de, je krijgt de biestukken krijg je weer terug. Ja, en als wij, we als, als wij een trappetje nodig hebben, gaan we naar de onderburen. Ach. Ja, dat kan natuurlijk <laughs> ook nog, ja. Ja, ja. Dan kan je naar Blokker. Ja. Ja. Oh, dat is ook wel leuk, ja. Nee, eh. dus ik heb wel stukjes gehoord van wat jullie allemaal uh, uh, uh, uitgevreten hebben... en dat uh, stemde mij enorm uh, uh, uh, ja. uh, goed. Oh ja? <laughs> nou ja, ik ja. zag wel... Uh, de had ik ook wel een melding van gemaakt dat de verhuizing op professionele wijze was aangepakt. Ja, het was heel de erg... hele Haltestraat afgesloten. Ja, goed hè? Gevulde koeken, waaierlichten, <laughs> wasmachines, liften, echt ongelooflijk. Ja, en uh, nou, er moesten natuurlijk nog wat aanpassingen gedaan worden thuis. huis. En mijn goede vriend Mike Koopman heeft daar uh, zijn energie en, en, en uh, alles in gestopt. Ja. En het uh, nou, is echt. Het is, het, wordt zo, het is zo mooi en het is zo leuk om, om uh, ja, zo'n zo uh, nou, zo overstap laat. te maken. Het kan nooit kwaad om wat vakmensen om je heen te hebben. Nee, dat kan je zeggen, ja. En, bij dat soort uh, escapades. Ja. Wat op het uh, ligt, uh... Ik, ik zie jou uh, bladeren bij, uh, bij de Formule 1. Maar ja, dat was ook een reden waarom we begonnen met George Harrison met Faster. Ja, dat want, was, uh, uh... want we hebben de tests uh, deze, dit weekend achter de rug. En bladeren doen we op de computer, dames en heren. Precies. Ja, maar goed, we dus zullen Hans Botman er straks ook nog wel over horen. Ik denk ik, het ook wel, ja. Uh... ja het is toch wel verrassend uh, gegeven. Uh, als je het uh, de testresultaat. Bekijkt, ja, dan, ja, dan, dan, dan het, zou best wat, het kan best wat worden. Het zou best zomaar iets maar kunnen Maar ja, het kan ook Kijk, weer... Kijk, uh, ik krijg een bericht ook van de heer Stuis, We kunnen hem nog even lastigvallen. Dus, uh, Ach, dat is leuk om te horen. Zullen we even kijken of hij uh, het goesting heeft? Ja, dan ja. zit hij waarschijnlijk net in de koets. Uh, dat zou zomaar kunnen. Maar ik zal, ik, ik zal eerst even kijken hoe... dat Op weg gaat. naar Heer van het Hek. Ja! ja, maar ja, ja Je had, we je maar had vroeger even... het Herenhek, hè? Het ja. Dat was een ja. een of andere restaurant in... Uh, wat was dat? In, in Haarlem was dat, geloof ik. Nou, zal ik eens even kijken of ik hem uh, te pakken kan krijgen. Ja, maar goed. Misschien moeten we een muziekje tussendoor draaien? Of uh, uh, nee, uh, als jullie nog iets uh, vertellen, dan, uh, dan heb ik hem zo. Iets vertellen? Uh, iets, iets vertellen? vertellen. <laughs> Wat moeten we dan vertellen, Jaap? Ja, het, is tien, uh, het is tien over tien. Ik liep uh, gisteren over de Noordboulevard... met mijn uh, bijna dagelijkse... op mijn dagelijkse wandeling... Ik zag je nog, Frank. Uh, ja, en die jongens van, uh, van Paap zegt die, uh, zijn flink aan het schuiven aan het Noorderstrand. oh ja? Om alles, uh, denk ik, gereed te maken voor de huisjes. Maar gisteren was het aardig alweer uh, volgestoven. Ja. Dus dat blijft ook een ongoing uh, verhaal. Ik Gaat mean, even niet wel Mooi om te zien. De prachtige apparatuur uh, van die mensen altijd. Ja, ja. Een gigantische show, ja, ja, ja. ja Waanzinnig. Ja, en dat het allemaal kan, hè? Dat, dat allemaal kan, Ja, ja. ja. Het is nog even niet gelukt, uh, mensen. Ja. Dus, uh, zullen we dan toch maar even is, een. Uh, ik zou gewoon een fijne plaat opzetten. Zullen ja. we dan toch maar even in, in, in een nummertje. Wat die, heb die, die je? Jaap, want Jaap doet ja, de muziek ja dan mag dan ik wat weer doen. Ja, maar ik word uh, wel. Uh, met, er staat wel iemand met een honkbalknuppel klaar. Ja, maar geen, want geen... wie hier niet als vriend wordt er direct weer <laughs> hè. Dus, Juist. Uh, zullen we deze dan maar doen, hè? Van Jenny Kamerman ja, en haar kan, groepje kan, dus destijds. Een leuk nummer. Love van Ja, ja, ja. Ergens midden uh, jaren 70, denk ik. Ja, moet we jij weten, weten. Ja, dat ja, we... ja, ja, ben, Jij bent van de uh, ik, weet, ik weet niet of Tino het ook weet, maar die hangt nu wel onder de knoppen. Vol volgens mij was Tino net geboren. Goedemorgen, Tino. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Eerst, ik ben geboren, Ger. Ik ben volgens mij... Opgericht. Nee, ik ben uit de schutting gezagen. <laughs> oh. <laughs> Als iemand wat... Uh, op Is niet te zien kan bijna. Of figuur zagen. Ja, precies. Ah, dat moesten we ja. toch uh, doen, uh, geloof ik, ook bij die botenclub uh, beneden, toch? Ja, uh, de Bomschuitenclub. Ja. ja, ben je op de fiets die nou vandaag? Ik denk het niet, hè? Wat zegt u? Bent u op de fiets vandaag of met de koets? Ik ben met de scooter. Ik ben, ik ben, ik de scooter? Ja, ik, ik bevind mij in de Stadschapburg van Harlem. Ja. Oh, oké. Okay. Oh, je zit dichtbij, hè? We zijn nu in de foyer. Oké. Okay. En ik zat net in de zaal. En daar zijn we aan het opnemen. We gaan uh, direct uh, Joep van Teck filmen de hele dag. Wat lang. Leuk. Dus, uh, dus dat. Ja. Nou, nee. Ik vroeg of je met de fiets was misschien, want ik, uh, ik, ik lees net... dat de politie uh, de mensen waarschuwt in uh, Aardenhout, Heemsteden en Zandvoort... voor een, uh, een uh, generatie fietsendieven die weer actief uh, blijkt te zijn. Dus, uh, oh echt? En gebruik ja, dan, dan, dan ik niet ik één slot, maar twee sloten... om het uh, nog iets moeilijker te maken, waarmee je niet gezegd Maar dan, gezegd dan neem ik aan dat ze... Kijk, die fiets van mij, of die fiets van jou? <laughs> die fiets van mij? Als we het daar eens even over hebben. Dat, die extra ik de fiets... <laughs> Dat is een vie. Ik zou gewoon stoppen... met die laatste twee. Is gewoon... ja. <laughs> nou, Jaap is altijd undercover. Hij heeft een hele dure fiets inwezen... maar die heeft hij zo nee. gecamoufleerd... dat mensen denken dat het de moeite niet waard is... om hem ja. te ontvreemden. Dus... Ja, maar dat, dat heb je vaak met die mensen. Dan, die zien er een beetje, die lopen er een beetje bij. En zoals, in dan maak ik er ook graag mee. Er was dan een, een, er een man in de nou, die, nou, die, wat een zwerver is dat? Dat was een baas van de visafslag. Die was goed voor 40 miljoen. Ja, ja, ah, ja, ja. ja, ja, ja. Dat heb ik met Jaap ook een beetje. Je ziet hem een beetje op die, die fiets met die krantentassen zien een beetje gaan. Maar volgens mij is ja. gewoon een Ferrari is zijn nee, ja. nee! Heel stiekem, nee, heel stiekem. Nee. Nee. Nee. Toch? Nee, ik, ja, weet je wat voor Ferrari, hè? Een, een schaalmodel, dat heb ik ja. uh, staan. <laughs> Dinkietooi. Ja. Ja. Oh, ja, ja, ja. Nou, het, het is, uh, je hebt het erover. Maar het is wel eens een keer voorgekomen, zo'n verhaal. Uh, ergens een collega van mij in, uh, in Hoorn, Die zat op een districtkantoor. En die had op een gegeven moment uh, zijn auto geparkeerd. Hadden ze hem weggehaald. En dan is er een, een dinkietooi voor in de plaats gezet. Oh, van, oh, ja. oh ja, Die mooie dingen, ja. Oh. Hey Tino. Hey Tino, ja. ik, ik, zie, ik was er laatst uh, om, uh, net verhuisd, weet je wel. Allemaal spullen kopen bij uh, IJzerhandel Zandvoort. En uh, zelfs daar staat jouw boekje. Meen ja. je niet? Ja, ik vind het toch wel heel erg bijzonder het is, dat je een boekje overal tegenkomt. Het is, is toch geen je. do it boek, Tino? Ja, maar koper, koper is eens een paar, zou ik zeggen. <laughs> een paar? Die ja, ook natuurlijk. Hé, hey, hoe, hoe gaat het met het boekje? Ja, kut natuurlijk. Oh, ja. dat toch wel. <laughs> Nee, maar dat boekhandel is dicht, dus uh, dat schiet allemaal niet veel. Dus, uh, ja. ja, dan verkoop je geen boekje. En de meeste mensen hebben wel gezegd, joh, en weet je, dat boekje, dat is, namelijk, dat is uitgekomen dat mensen het leuk vonden. En uh, trouwens, laat ik door het nieuw geld mee te verdienen. Nee, joh, dat is allemaal prima. Ik ben bezig met boekje nummer twee. Kijk, dus, help. Oh. Maar even over die verhuizing. Uh, ja. ja, ja, Want ik stond dus van de week, stond ik, was ik klaar met een borst bloemen voor je. Die heb ik nu iemand anders gegeven. <laughs> Ja, dat ah, is echt hilarisch. Een vriendin van mij die zegt de, de, de, die, die kreeg derdehands bloemen. dus ze hoezo? Ik zeg, nou, luister. Ik <lacht> heb een mooie bochtel gekocht voor het nieuwe huis van Ger Loogeman. Maar die nam de telefoon niet op en die was niet thuis. Toen wilde ik hem aan mijn dochter geven, die net op kamers is gaan wonen in Amsterdam, maar vergeten mee te geven. En toen kwam Esther binnen en zei, hier, die zijn voor jou, derdehands bloemen. <lacht> Dus ik denk ook dat die binnen een dag dood zijn dan. Nou. Geen idee. Ja, nou, ik vind uh, het in ieder geval heel uh, erg lief van je dat je dat gedaan hebt. Nog, nog iets uh, ja. over. Uh, het was geen zelfmoordpoging hoor van de week: uh, dat ik uh, nee? zowat uh, voor jouw auto liep uh, van de week, in de Haltestraat. Oh, dat? Ja. ja, ik had het even niet in de gaten. Totdat, totdat ik ineens het, het nummerbord. Ik denk, vrek, ik, ik, ik, ik, ik, de, de vouwen worden is nee, berk, wat uit mijn broeken gereden. Ik door. begrijp er helemaal niks van. Nee, maar was. Ik, ik, ik, loop, ik loop in het dorp, in de Haldenstraat. En ik, wil, ja, ik loop gewoon aan de rechterkant. En ineens komt er een tegemoetkomende grote Amerikaan. En dat bleek uh, de heer Stuyer te zijn. Maar dat realiseerde ah. niet. Ik pas achteraf Honk je op je de toeter. Je en je kent het wel. ah, ah hè? Ik ja? ben blij dat ik het ja. verhaal nu een klein beetje meekrijg. Hè, Frank? <laughs> Muziek, Jaap. Alweer. Op het moment dat ik Jaap dood had gereven... van de week had jij de hele dag plaatjes moeten doen. Hij had er niks bij zich. Dank je wel, Tino. Ja, jongens, zou ik er even een uh, filmtip mee... Ja, doe dat, want uh, ja, je, je hangt nu toch, dus dat is mooi. Ik weet niet of de beurden al doorgegeven... Nee, nee. De oh, Burden moet je zien op Netflix. Prachtig, prachtig, prachtig. Ja. Um, wat ook mooi is, is het is nu net nieuw: The One. Dat is een serie en dat gaat over een, een prachtig uh, uh, principe. Namelijk: uh, iemand heeft een uh, uh, tool uitgevoerd waarmee je de ideale match kunt vinden. Ja, helemaal top. de ideale partner de rest van je leven. Als je, dan moet je naar haar afstaan op basis van je DNA. Ja. Dan vinden ze een, een vrouw die in een bar in Spanje werkt en dat is het de liefste van je leven. En ja. nou, dan komt er een hele film omheen: acht afleveringen. En ja, vindt er niks maar de series. Fantastisch, zie, The One. Ik, hem, ik, heb, ik, ben, ik zit erin. Ja, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik, ik zie het ook, want Gerdes uh, heeft wat haar afgestaan bij de kapper uh, ja, deze week. <laughs> ah, Hij zou gelukken met je Ja, ik, ik ook hoor trouwens. We er wat leuks van ik ga ook een beetje werken hier. Ja, er is goed. goed Oké, okay. doei, Doe Doe goed. Goed. Doe uh, Joep. Joep. doei. Doei, doei. Dat was Tino. Uh, ja. En dit? En dit? Wat is, wat is dit? Uh, wat dit is, uh, nou, zal ik er dan maar even een fijne uh, ja, klassieker uh, even tussendoor heen gooien Doe van maar. de band. Ja, Met goed. Zullen we Even dansen, Frank? Ja, lijkt me goed. <laughs> Die, uh, die heel goed uh, dingen van uh, de band heeft weten te uh, vervaardigen, opnieuw. Waar heb je het over? Over de band. Ach. En uh, dat ze uh, oh. bijvoorbeeld uh, dit nummer zo bewerkt hebben dat je denkt, nou. Het zou voor een moderne band door kunnen gaan. En, en dat is een gewoon uh, geen, ja, uh, we het dan? de Cosmic carnaval uit Rotterdam. Maar goed, dat zeg zich... je ja, helemaal niet. Cosmic carnaval, Weet je dat niet? Nee. nee, ik ben niet zo van het carnaval. Nee, nee eigenlijk niet, ja. Dat is net geweest. Ja, ja dat is onder de rivieren. Ja. Ja, dat, is ook niet ja, dat, dat schiet niet op hè, mensen, maar goed. Wie uh, ook niet van het carnaval is, al doet zijn nieuwe naam het wel vermoeden. Dat is uh, Elon Musk, hè, want hij heet. Oh, niet, ja? Hij moet dus nu worden aangeschreven of aangeroepen als Techno King. Techno King, ja. Dat wil hij, ja. ja. En zijn uh, financiële man van uh, de Tesla Corporation, of hoe die club heet. Dat is King of Coin. King of Coin? <laughs> oh, ja. Dat is toch ook, uh... Je bent toch ook een beetje doorgedraaid? Ja, ja. ja. Je de, ziekte, de ziekte van Baudet heb je dan. Uh, ja, de ja, ziekte, ja, van ja. Ja. ziekte van Baudet. Ik vond het ja. trouwens wel geestig. We hebben dan af en toe zo'n zo groepje. En dan zag ik een foto van jou voorbij komen. Die heb je waarschijnlijk ook door. Weglopen. Thierry. Zag je ook hem. Oh, ja, ja, ja, dat ja. vond ik ook wel zo. Geweldig, dat. Ja. Ja, meestal moet, uh, plaatsen mensen altijd van een vermiste huisdier. Uh, als die weer is weglopen. Ja. Maar uh, in dit geval. Het <laughs> ging het op voor de lijstplekken van Forum. Ja. Ja. Nou ja, dat was ook wel een uh, gênante ja. show. Bij Je, eh, je de, de, de, de, uh, kan het met die man één zijn of niet. Maar, nee, maar om, om, om. dan kom je eigenlijk. Een beetje op het uh, verhaal uit. Uh, wat is Cabaret? Eh? Uh, voor een deel wel, maar uh, het ging ook over zijn partner, zijn vriendin. Ja. En dan zit je toch weer. En daar zit voor mij ja. eigenlijk de grens. En dat nee, had, dat, is, je, wat, dat wat, had je nou net niet moeten doen. En dat ja, heeft je uh, dus he, ook wel uh, ja. eens een keer aangekaart dat je, ja. dat je, dat, uh, dat je daar niet moet zijn. Eens, ik denk maar, al dat dit hele verhaal alleen maar in het voordeel van Baudet werkt. Zij denken? Ja, want de mensen. Wij ja, hebben het er weer over. Dus Om. mensen gaan ja, er een dan zetel dan er bij. Uh... Ja, dan ben je de underdog. En ja. dan denk je: ach, god, die man die ja. wordt helemaal. Uh, nou, ja. enzovoort, enzovoort. Exact, ja. Ja, ja. en dan, uh, dan maakt hij natuurlijk uh, uh, uh, uh, slim gebruik van. Ja, logisch. Want hij, hij komt, weet je, al, communicatief is die gozer helemaal te gek. Hij, hij uh, communicatief en hij komt heel aardig over. En ja. hij, uh, maar hij is natuurlijk zo, zo glad als een haal. Ja, het wonderlijke van dat soort mensen vind ik dat... Hè, wat jij zegt, enerzijds moet je hem toch wel... de nodige ge geestelijke bagage toedichten. Ja. Anderzijds is het daar totaal niet mee te verenigen... dat hij dat soort uitlatingen... Ja, maar die... hetzelfde ja. vind ik met Wilders. Dat is, ja. Weet je wel? Ah, dat, dat, ja. Nou ja, dat vind ik precies hetzelfde. En die heeft, dan, die heeft dan een partij wat eigenlijk geen partij is. Ja. Want het enige wat Wilders doet, is Wilders zijn. Ja. Weet je, als uh, een, een is hij die... democratisch? Nee, want het is het enige lid van de partij ja. namelijk. Het ja, dus is dan dus dan niet dan democratisch. Nee, ik ik een beetje, en ja. over het vrij, feit... Dan ga ik weer terug naar het verhaal Baudet. Vrijheid, stem je vrijheid terug. Maar ik heb zo'n staartje ergens gezien... over de pers, hè, waar ze dan ja. welkom zijn. Nou, niet uh, bij het vormen in ieder geval. Ja, ja, ik, heb je dan over persvrijheid. Heel krom dus, in, in, dat vind ik in ik Nederland. Krom. Het feit dat je 37 partijen hebt. Daar gaat toch helemaal nergens over. Uh, in Duitsland hebben ze er een mooi systeem voor, namelijk de kiesdrempel. Moet je ja. 5% van de stemmen halen ja, in om uh, in de bondslag te komen? Dat zou hier ook misschien uh, ja. wel kunnen gebeuren, denk ik. Ja. Ja. Maar ja. Van, uh, de, wat je eerder zei, het is gewoon ook geen. Uh, getuig niet van uh, democratie, de grondslag van, van de PVV. Dat ben ik met je eens. Mm. Dat heeft hij toen tot tijd ook voor een reden gedaan. Maar er is eigenlijk, en dat is het nog het meest verontrustende... helemaal weinig sprake van democratie in dit land. Ja. Van welke partij dan ook. Kijk maar naar het fenomeen windmolens. Weet ja, je? daar ben ik wel Het wordt eerst. je gewoon door de strot geduwd. Ja. Helemaal niks, ja, helemaal niks ja. overlegd. Het wordt ja. gewoon aangelegd. Ja. En nou, dat mooie vind ik dan wel weer... dat die mensen van GroensLinks, die allemaal <lacht> zo voor windenergie zijn... die zijn nu tot de ontdekking gekomen dat Moe van Dornink... de gestoorde wethouder van het, het Stopra Clubhuis... Ja. Dat hij daar gewoon de windmolens bij Groenslinks in de, in de achtertuin gaat zetten. Ja, dus bij Eiburg en zo. Ja. Dus nu zijn ze wakker geschud van: oh, windmolens zijn leuk. Maar niet hier. Op zee of in Groningen. Ja, ja. Niet hier in de achtertuin. Dus dat vind ik dan wel weer lachen. Dat kost Groenslinks stemmen. Maar ja, die, die, die hele discussie gaat natuurlijk nog jaren duren. Ja, Dus dat is ook zo. En, uh, dus... Uh, uit de fles. Hebben wij ook nog uh, opmerkelijke zaken, vrienden? Want nou, uh, toch in, in het dorp, dorp. Ach. Ja, wat hebben wij in het de... nou, we Fietsendieven. Ja, dat zei Frank al. Dat is, ja, dat de fietsen, ja. de fietsendieven bij, bij Heemstede Aarde Hout. Ja. Uh, maar goed, als jij op je fietsje naar Heemstede Aarde Hout uh, gaat... uit wordt... vind je toch wel prettig als je weet... van hé, hey, uh, mijn fiets, mijn fiets, fiets kan, uh, ja. kan gestolen worden. Ja. Dus. Ja, je moet er een aantal sloten om doen, dan denk je: één om het voorwiel, één om het achterwiel en één om het vreemde. En dan is <laughs> wel ja, wat ja, meer ja. werk misschien om het weg te halen. Maar goed, weet je. Dus. Ja, dus, uh, het is een heb, soort twee-staps-verificatie eigenlijk. Ja. Hè? Dus je, dan moet je. Ik, voor heb, de verzekering en, uh, uh, ik heb een AWB-verzekering en dan krijg je een, uh, als bonus, Frank. Ja. Let je goed op. Ja. Krijg je als bonus voor je fiets een uh, GPS-tracker? Uh, uh, dat is nog eens een bonus. En die, die bouwen ze zelf in? Oké. Okay. Aan, om, ik oh. weet niet. En dan, als hij je, als je, als je gejat is, kunnen we ze terugvinden. Ik vind het een briljante service. Je kunt toch gewoon van die trackertjes uh, kopen. Die ja, dan... maar die werkt niet. Dat werkt niet. Die nee, nee, het ja, is gewoon net niks. dat die niet werken. Dus Fr doen we dat niet. Frank, er zijn die kleine nee. dingetjes en dan moet je een, een, een, een, een GPS-kaartje in doen. Ja. En dat kaartje, dat uh, is uh, meestal uh, uh, past dat niet. En dan uh, moet je ook een abonnementen bij nemen. Ah, oh, oké. Okay. Want uh, ja, gratis gaat de zon op. Ja. En, uh, en dus heb je een abonnement. En dan... Uh, dat is trouwens ook zo met die cameradeurbel, toch? Van Ring. moet je ook een abonnement nemen, toch? Is dat zo? Ja. Nou, nee, ja. dat is alleen maar als je wil op, op, uh, in de cloud wil opslaan. Ah, ja. oh, oké. Okay. Weet je wel, dan neem je een abonnement... en dan kan je terugzien wie er allemaal gestaan heeft. Oh, kijk aan. Dan ja. bewaren ze die beelden voor een bepaalde ja. tijd. Ja, Oh, dus dat ja. is... Echt... Heren, let ja. even op. Nee ja. hey Hans, ouwe rups, wat gebeurt er allemaal op sportgebied? Ja, ja, ja. Hey, Goedemorgen, oh, Hans. Het, het sportnieuws. Uh, mij viel ja. op een gegeven moment één ding op. Die van de pool. Die Mathieu van de pool. Die heeft, ja. uh, die heeft een etappe gewonnen in uh, die Tireno Adriatico. Ja, dat klopt, ja. ja. En op een gegeven moment werd uh, gezegd... Ja, uh, hoe, is dat, uh, hoe heb je dat zo kunnen doen? Want hij had een paar seconden over voor uh, de achtervolgers. En toen zei hij... Ik ben weggegaan omdat ik het koud had. <laughs> ja, ja, ik bedoel, dat is een mooie reden om even te versnellen, hè, lijkt mij. Ja, doet ja. me denken aan Erik Breuking, trouwens, in de Giro, uh, jaren geleden toch? Ja, maar, maar hij staat natuurlijk wel 20 minuten achter in de algemeen klassement. Ja, dat, nou, goed, dus, dat is weer een ander verhaal, maar goed, maakt niet uit. Ja, maar goed, hij is twee keer gewonnen de afgelopen ah. paar dagen. Dat is natuurlijk knap. Ik bedoel, uh, vooral die, die, die, die, die lange uh, ontsnapping. Uh, ja, hij komt uh, voor mij. Helemaal dood over die finis, maar hij, hij, hij doet het wel even, hè? dus dat is gewoon ja. uh, knap. Dan had hij het wel even warm voor mij. <laughs> ja, dat geloof ik ook wel, ja. ja jongen, wat je hoort dat tegen jullie goed begonnen met het uh, faster van George uh, Harrison. Ja. Mooi mooi nummer hè, ja, ja, mooi nummer. Ja, ja mooi nummer. Ja, heel aangenaam. Ja, ja, ja. Jullie, jullie kennen het filmpje ook op YouTube in ja. en mooi ja. oude. Beelden. Dat zou ik uh, voor zit er ook in, uh, trouwens, in uh, ja, in dit clipje ik, ja, van ja, George ja, Harris. Ja. Ja, mooi mooi uh, om dat even te zien inderdaad. En George was een grote fan hè van het Formule 1. Ja, dus absoluut, ja, ja, dat vond hij mooi. En ja. Albert Kalf schijnt hem goed te kennen, of tenminste heeft hem goed gekend. Want uh, George, uh, George leeft niet meer, maar goed... Uh, Allert uh, uh, heeft uh, met hem te maken gehad. Dus, uh... Ja, Wie ik ook wel eens gezien heb, is Mick Jagger. Dit was ook een grote fan. Ja. Hier ja. in Frankrijk bij een race gezien. Met, uh, die kwam kijken, nou, uh, Het wordt niet meer belangrijk dat met Mick Jagger dan voor uh, het het <laughs> <één keer. laughs> ja, ja, Die kan helemaal nergens uh, meer komen. Uh, ja. Nou ja, wat de sport aangaat, hoeven we het niet meer hebben over voetbal met elkaar, hè? Nee, nee, nee, uh, nee uh, denk uh, het uh, niet. Hij is kampioen, zeker naar die 1-1 van PSV tegen Feyenoord. Acht punten voor werd er minder gespeeld, dus um, ja, dat, dat is gewoon gedaan natuurlijk. Uh, ik denk dat ze op, uh, op twee oren, misschien wel op acht oren daar uh, slapen. Daarin ja, ja, dat is inderdaad. Ze zijn gewoon veel te sterk. De betalen die gasten veel te veel, jongen. Dus ze kunnen, nemen wie ze willen, ik las dat uh, Haller 6 miljoen euro krijgt bij Ajax. <laughs> ja, dat zijn natuurlijk bedragen die hier helemaal nooit betaald uh, uh, worden. Maar ja, hij krijgt het wel. En, en, en, en dan komt uh, uh, Tagio uh, Figo en... en, en uh, Blind en al die jongens die ja, ook allemaal boven de, uh, 2 miljoen. Maar ja, de, de, bij andere ploegen wordt het allemaal niet betaald. Dus ja, dan, uh, dan kunnen ze wel de, de betere spelers halen natuurlijk, ja. Nou Maar goed, uh, we gaan even door naar de Formule 1. Goed plan. Goed plan. Ja, nou, ik, ik weet niet of jullie iets gezien hebben van die, van die uh, test... Die ja, test ja. in uh, Bahrein. Ja, ik, ik viel er eigenlijk in zondagmiddag opeens op uh, F1-tv. Maar wat denk jij? Uh, uh, nou ja, goed... Uh, het ziet er goed uit voor uh, Red Bull, hè? Ik ja, het ziet voor... er wel goed uit, hè? Ja, die tijden zeggen niet zoveel natuurlijk, maar de nee. matchstap was wel de snelste. Ze reden de meeste ronden, uh, zeker op vrijdag. Geen problemen? Uh, nou, redelijk probleemloos, inderdaad. <laughs> en, uh, nou ja, Max zei zelf al, we hebben nog nooit een goede voorbereiding meegemaakt. En, uh, ja. Maar we uh, zijn er wel bij, we zijn niet de favorieten, en dat denk ik ook wel. Hoe we... Kijk, uh, Mercedes ging dus natuurlijk niet goed, hè? Vrijdag maar 48 rondjes. Ze hadden problemen probleem met de versnellingsbak en die achterkant die, die breekt steeds uit en springt alle kanten op. Nou ja, Max Verstappen Fanclub die had al uh, op Facebook gezegd dat is het einde van Hamilton, maar ik denk niet dat het zo is hoor. Ik nee. denk is, uh, dat ze heel sterk terugkomen en uh, ja, je kunt gewoon van die, van die test weinig zeggen. Hè? Je weet niet uh, met hoeveel brandstof ze rijden, het ligt eraan wat voor banden ze gebruiken. Ja je kan er weinig van zeggen, maar het ziet er wel goed uit, hoe moet ik zeggen. Q3 hè? dan gaan we het, dan weten we het. Ja, nog uh, anderhalve week hè, Nog dan... anderhalve week en dan uh, Q3 dan ja. weten we Kijk, nou, hoe na, iedereen staat. Na de eerste uh, kwalificatie kunnen we pas zeggen van hoe het er een beetje voor staat. Precies. Maar uh, die honda motoren uh, doet het ook goed natuurlijk hè. Maar, uh, het is niet uh, voor niets dat uh, Yuki Tsunoda ja, uh, ja pannen, die, Tauri, die ging ook eens een Zeer, zeer <laughs> opvallend, hè? Dus uh, nee, ik denk dat die, dat, die, uh, die Honda-motor gewoon erg goed is dit jaar. Ze dus ja. willen er alles aan doen om uh, goed afscheid te nemen. Hè? Ja. Honda. Ja. En, uh, ja, ik, ik denk dat ze een hele goede motor hebben gemaakt. En ik denk dat die wagen, die Red Bull, uh, ook goed in elkaar zit. En, uh, nou ja, het is mooi als er wat meer uh, teams bij komen. Ik bedoel, uh, McLaren met uh, uh, Ricky en norris die staat er ook heel goed ja. bij. 7 motor uh, hadden een nieuwe diffuser op de, op de achterkant hè, voor, de, voor die luchtstroom. En wat, leg even uit wat een diffuser is. Uh, ja, een apparaat dat de luchtstroom aan de achterkant, van, van, vanuit de, de uh, onderplaat, zeg maar, regelt. Een soort uh, fluxcapacitator. Uh, ja. Ja. Ja. Ja. Uh, je komt er wel mee in, uh, in 1885 uit, uh, Hans, denk ik. Ja, ja absoluut, absoluut. Maar goed, uh, dat zijn die kleine dingen die, maar ja, die ook belangrijk zijn voor die wagens. Het ja. gaat gewoon om, om, om honderdste of, of tiende van seconde. En uh, ook wel grappig is dat ze nog wat anders gebruiken... om die luchtstroom, uh, zeg maar de aerodynamica, te bekijken. Mm. Dat is die flowvisperf. Zet mm. jullie dat op? Nee, nee. Leg eens uit, wat is dat? De Flow Visualization Pain. Oh. Ja, kan ik het ook op mijn fiets zetten, Hans? Weet jij dat? Ja, je moet gewoon wat poederverf nemen en wat oh. olie. Ja. En dan doen uh, ze op die Formule 1-wagens vaak in het groen. En dan zetten ze op bepaalde uh, punten op die wagen. En dan gaan ze rijden. En dan kijken ze hoe die luchtstroom. dan komt die wagen terug. En dan heb je natuurlijk van die. Uh, lange slierten. Uh, dan de, de, de, de, kunnen ze zien hoe die luchtstromen langs oh, elkaar ah, Ja, ja, ja. Uh, wel. Die, uh, Dan worden het direct afgedekt de zo'n wagen. En, uh, uh, maar jij kunt er ook op je fiets doen ja. Maar dan moet je wel uh, een beetje vaart maken, want... Uh... Ja, dat is, is van nog... naar beneden. <laughs> Aangeduwd worden, ook nog. Ja. ja, van de week hoorde ik, uh, was ook wel een uh, leuk uh, verhaal. Uh, van, uh, dat je je mondkapje ook op een andere manier kan gebruiken met die wind, hè? Dan moet je hem even van je ene oor loslaten en hem vastzetten aan je fietsbel. En dan die wind er tegenaan. En dan de van Lennepweg, En dan ga je hard, volgens mij, hoor. Moet je wel uh, wind in de rug hebben, hè. Bennett? Dat bedoel ik. Ja, dat is wel handig. Ja, het ja, ja, kan allemaal natuurlijk. Hè? Ja. Nou ja, 8 uur de maand, de eerste race in Bahrein. We kijken er enorm naar uit. Ja. Over een week. Hm. En, uh, en dan gaan we pas zien hoe het er echt voor staat. En uh, tot die tijd kun je nog weinig zeggen. Er wordt hard gewerkt. Voor alle teams, denk ik. Om nog verbeteringen aan te brengen, et cetera, et cetera. Maar het was, het, was een, het was een leuke test. Hè? Normaal vijf dagen in Barcelona. Hm. En omdat die wagens niet zo heel veel veranderd zijn. En dat is nu teruggebracht naar drie uh, dagen. over de kosten, et cetera, et cetera. Dus ja. Um, we gaan het zien wat er allemaal gaat gebeuren. Spannend. Spannend. Uh, da Spannend. Daar horen we jou natuurlijk ongetwijfeld over de terug, denk ik, Hans. Hé, hey Hans, nee, nee, nee, nog één... E die kans is groot, ja, zeg het eens. Nog één, een, nog even over uh, 5 uh, september. Wat, wat, ja. uh, heb jij nog wat gehoord? Hoe, uh, hoe het allemaal... Uh... Verder niks eigenlijk. Er is wel gezegd dat... Uh, uh, een kleine hint geweest dat er misschien ook met 40.000 mensen zou kunnen, weet je wel... Uh, hmm. Maar uh, ze willen dat we gewoon sowieso mensen per uh, toeschouwer bij hebben, dat is duidelijk. Ja, ja en uh, hoe het nu gaat met, met zo'n paspoortje wat je kan aanschaffen als je gevaccineerd bent. Ja, dat, uh, dat zou kunnen, weet je, maar uh, ik weet niet of het allemaal doorgaat. Er is nog heel weinig duidelijkheid verder over. Maar uh, ja, als, als je als je Hugo de Jonge mag geloven, is iedereen gevaccineerd in. Uh, Juni, juli. En uh, ja, ik uh, moet nog zien of dat gebeurt dan. Ja, precies, ja. <laughs> ja. Dus, uh, maar uh, Max Verstappen is wel gevaccineerd. Ja, ja dat ja. heb ik uh, gelezen, ja. Ja, ja hij, hij, is, hij is al niet op de lijst in Nederland natuurlijk nog, maar... Uh, heb gelijk. Hij heeft het niet in Bahrein gedaan, want die nee. had het ook aangeboden. Een aantal jongens hebben daar gebruik van gemaakt, mm -hmm. maar hij was daarvoor al gevaccineerd. Maar nou, ja, misschien is dat al in Brazilië gebeurd of in, uh, ja, ja. in Monaco, dat zou kunnen. Dus uh, kijk, als dat Red Bull uh, dat zou willen, dan, uh, dan gebeurt het ook gewoon natuurlijk. Ja, eigenlijk zouden we daar dus een onderzoekje moeten voor laten starten, denk ja, ik, ik. Ja, dat ja. ja. uh, uh, is een mooi bruggetje ook, ja. denk ik, naar een stukje ja. muziek. Want uh, Looking for Clues uh, van uh, Robert uh, Palmer vind nou, ik eigenlijk ja, wel, wel heel erg mooi, uh, mooi daarop aansluiten. Dag Hans! Dag Hans! Dag Hans! Dag Hans! It's crazy, but I'm Red. it. It's crazy, but I'm frightened by the sound of relationships. Oh, yeah. I swear we could put it. Heb jij, uh, ja, heb jij, dus, uh, heb jij uh, wat dingetjes gevonden? Looking for clues hè? Oh, ja, dat Looking for clues, gaan. ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Uh, Kloes, ja, ja, heb ja. je ook nog? Kloes, die zat Kloes. achter de piano uh, vroeger uh, bij, uh, hoe heet die ook alweer? Ja. Bij, uh, bij uh, chef van Oekel. Ja. Uh, was dat uh, Kloes van ja. ja, dat klopt. Looking for clues. Kloes. Kloes. Kloes. Wat is die eigenlijk? Wat is die eigenlijk? Kloes, Clues. het met Loes. En hij heet je ook Jacques Clues, ja, Jacques Clues, Jacques Clues. ook nog. Jacques Cloestel. Ja, en. Jacques, Jacques, uh, Jacques, Jacques, uh, uh, In In Inspector Clouseau had je ook nog. En dan had je de Belgisch bent, Ja, daar kunnen we nog wel even doorgaan. Maar dat ah, het ah, het was toch uh, ook de bedoeling, dat we zo weinig mogelijk. Ja. wat je kind missen. Dat, dat is nou bij je. Dus de ja, ik, uh, ik denk, jij. heb jij nog een... wat te doen deze week, ja? Uh, of ik wat te doen heb deze week? Nou, uh, ik krijg uh, de eerste muzikale gast uh, deze donderdag op bezoek. Ik ben er wel blij mee. Uh, en ja, die komt ook straks voorbij. Oh, gezondheid. Corona. Eh. Nee, die komt uh, donderdag uh, komt die spelen. Uh, hij zit ook in uh, het onderdeeltje Jaams kutnummer. Dus, oh, uh, nee, ik dacht, uh, en die komt uit Volendam. Nou, zegt is dus 9 van de 10 keer is dat goed. Dus ja. het is eigenlijk niet echt kut. Maar ook, ja. nou ja, goed. Ja, hij vraagt omdat, uh, hoe heet die koning? Uh, Zwelitini Kabekuzulu. Oh! Van uh, uh, Kastulu is overleden. Ach, ach, We kunnen gewoon ach toch. Hij uh -huh. krijgt er wel zes vrouwen bij en 28 <laughs> kinderen. <laughs> Heeft hij ook, ook naast aan, Dus niet? ik denk, uh, ja. nou ja... Voorzaten. Uh, voor ja. <laughs> ja. Dus we zoeken nog iemand. Oh. Uh, Misschien wat voor ik jou, ja. uh, Ik heet geen koning, ik heet koper. He? Dus niet, oh, uh, dus en ik oh, ben ook oh, niet uh, koning. Nee, dat is nee, ook alweer bladenonderwerp. Nee, want die man die daar uh, ja. stond te oreren bij Jinek... heette ook al koning, ja. dus dat schiet niet op. Dus, uh, koning Soef. Koning <laughs> Soef, ja. Dat is ook een bijnaam van mij. Dus, ja. ja, nee, ja. Even kijken, welke krant is nou 10 uh, maart? Geen van Al. Geen van Al. Die is van week 10. Uh, die ja. is, dat is uh, de meest recente, Ger. Moet je meest... hem even downloaden? Dus, ik uh, weet het, ik weet uh, hoe het werkt. Ik ben één uh, uh, ding. Uh, maar goed. Ben, niet echt een die De slurf, hè? daar gaat het over van de Bouwers. Ja, maar, die van ja. Bouwers, de slurf van Bouwers, daar gaan we even over hebben, Frank. Want jij loopt er bijna elke dag langs. Ja, die wordt nu uh, afgebroken. Die gaat afgebroken worden. Maar ah. wat komt er in de plaats, jongens? Uh, een andere slurf misschien? Ja, ik heb geen idee. <laughs> nou ja, het gaat helemaal traag. Want ja. uh, de neus en, en wat andere etablissementen zijn er toen uitgejaagd. Die passage. Maar er staat er nog ja. steeds Er allemaal. staat alles ja. er nog steeds. Ja, dat, dat, dat bedoel ik. Wij in Zandvoort willen nog dezelfde van? slagvaardigheid als het ja. project nou, bij de Watertoren. Ja, uh, ja. Exact. Het is, het is gewoon Zandvoort. Je weet wat er gebeurt. Als er een plan wordt ingediend. dan zijn er altijd weer ticht bezwarenmakers. die dan ja. op een gegeven moment weer aankomen zitten. en ja, zeggen van. Daar heb ik het eh, niet wat, ja. ik, wat ik bizar vind. is. Uh, er staat een heel groot bord voor. Dus ik denk. nou, laat mensen me inschrijven. Want uh, waar we gewoon aan het kijken van uh, wat, wat, wat is er te kopen ja. en waar, waar zou je eventueel bij de Watertoren heb je het over ja, ja. ja. en uh, dus uh, nou ik ben ingeschreven en krijg je oké nou hartstikke leuk nooit meer wat gehoord nooit meer nee. nee. dat is nou, ongelooflijk dat bedoel nee. nee. ik ja. ja. waar, waarom ja. wordt dat soort uh, ja. initiatieven a uh, ja. uh, uh, gedaan zouden ze het op het badhuisplein nou, dat ook al gedaan hebben dat ze op een gegeven moment die mensen al lekker hebben gemaakt joh kom even lekker gewoon uh, lekker wonen bij het badhuisplein dat zou ook kunnen of bij die slurfen uh, die ja, ik denk ja, dat het afgebroken worden gaat. Ja, toen ik, ik nog aan het uh, Fafoosje Plein woonde. Was ja. toen ter tijd al, uh, heb ik het over meer dan twintig jaar geleden, was er al sprake van dat dat hele Fafoosje Plein uh, gesloopt zou moeten worden ja. die flats, mm -hmm. uh, die, die drie flats. Uh, maar goed, daar was geen, geen enkele uh, schadeloosstelling stond daar tegenover zodat die mensen die daar woonden... die hebben natuurlijk advocaten in de arm genomen. Want ja, die laten zich daar niet zomaar wegjagen. Nee, zonder enige garantie dat op het moment dat nieuwbouw daar had gestaan... ze daar hadden kunnen terugkomen. Hmm. Dus uh, ja, dat gebeurt uh, ja. waarschijnlijk in het hele land. Het gaat heel stroperig. En wat uh, jij zegt, is natuurlijk bezwaar. Ja, nou, maar in Zandvoort is het in extremo. Want uh, kijk, daar, uh, uh, je hoeft ook maar te denken aan een plan. Je hoeft er alleen maar naar te wijzen waar het moet gaan komen. En er liggen al gelijk uh, de, ja. uh, drie kwart van, uh, van de Zandvoortse bevolking... ligt er eigenlijk bij wijze van spreken alweer voor. Dus Ja, dat hoorde dus ik ook niet van, uh, van de jongens van de Warrior... die in dat project zitten bij de voormalige Corodex... Hm. Als je dan hoort uh, wat er allemaal speelt... en er heeft iemand een uh, Zuid-Californisch kuifkwarteltje zien vliegen... of een groene terugpakt zien <laughs> oversteken... Ja, nou, maar dan, en dan ja. is het al klaar. Weet ja, maar ja, ja, ja, met, met, met, met die ja. slurf is het ook helemaal niet ja. zeker... dat die weer wordt afgebroken. En uh, er zijn alweer stemmen om daar wat zandhagedissen... en uh, beschermde slakken neer uh, te gaan Maar het is, heel, gooien. Het is dus heel, het heel raar, dus hè? He? ook wel ja, ja, ja, maar het is heel dubbel. Want aan de ene kant... Uh, ik woonde op de Hoge Weg, en, uh, op, de op de hoek van de Paradijsweg, naast uh, ah, ja, het hotel uh, Polen. En dat hele keurverhaal uh, is allemaal afgebroken nu. Oh ja. Ja, en daar wordt dus gewoon 15 meter hoog wordt er gebouwd. naast uh, waar ik woon. Bijzonder. Ja, ja. En dat kan dan wel. Hoe dus, is dat dan gegaan? Ja, nou ja, dat, dan, ja. Wij, wij, wij hebben uh, bezwaar aangetekend. En, en uh, er zitten een paar hele slimme mensen in, uh, in de VVE uh, van, uh, van dat pand. De VVE? De VVE. En die, nou, ja, een nul op het request ja. natuurlijk. En, en, uh, en uiteindelijk, uh, ja, dat gaat dan. Mogen gewoon door. Ja, wonderlijk hey, is dat. Gewoon, uh, ja. Je vraagt hoe dat soort ik besluitvorming we... tot stand ja, komt. Ja, dat dus is Hetzelfde als dus met die beschuitbus aan het einde van de boulevard. Op het voormalige franse terrein. Ja. Daar vroeger dat... Uh, daar heeft, geloof ik, de hele Zuidboulevard. Daar wonen, denk ik, ook niet de minst financieel draagkrachtige bezwaar tegen aangetekend. En dat is er uiteindelijk gewoon gekomen. Ja. Dus ik weet niet hoe dat Is dat het allerzuidste ja. uh, ding? Ja, ja. ja. Weet je wat er vroeger stond? Het Franse, het muziek, uh, restaurant. Ja, weet je wie dat muziekrestaurant. Ja, weet je wie dat gemaakt heeft? Opa Loogman. Opa Loogman, ja, net oh, als de Sterflet. Opa Loogman, ja. Ja, architect. Net zoals de Sterflet. Ja. Ja, ja, sterflet vind ik altijd zo'n mooi gebouw nog. Ja, dat is echt. Uh, maar fantastisch. Je ziet, want ik heb een paar. Uh -huh. Hij ontwierp ook beelden, mijn opa. Die uh, je als ze bij mij thuis zien staan. Ja. En uh, als je dan uh, de Sterflet binnenloopt. dan is die hele sfeer van dat Art Deco wat die ja, man had. Prachtig. Die komt daar helemaal in terug. Ja, en dat ja. vind ik zo bijzonder dat iemand dat... Kom, weet je ja. ja, ja. nou, Je zou bijna zeggen, uh, het, uh, het, het zou weer een beetje naar Zandvoortse bijnamen kunnen rieken. Ja. Dat soort, uh, nou, is mooi, uh, een beetje een slecht bruggetje eigenlijk ook. Slecht, maar goed, bruggetje, slecht maar... bruggetje. Maar goed, we hebben Ton Drommel uh, weer onder de knop hangen, hey, want, uh, ik zou hem bijna vergeten. Maar, uh, goedemorgen, Ton. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, ton, uh, Tino is oh, ja. er niet, uh, maar ik heb even met hem geappt uh, afgelopen week, uh, er, vrij ja. snel uh, naar de uitzending, van wat moet er dan uh, even besproken worden. Uh, we gooien er even uh, drie in. Uh, Tino had het de uh, vorige keer, daar kwamen we niet aan toe, een luiertje. Ja, dat had een luiertje. Ja. Dat heb ik uitgezocht. <laughs> dit. Ik, de naam is mij niet bekend en ook bij andere standwoorders niet, hoor. Dus. Oh. Maar, maar dat geeft niet op, want ik ben er even goed al uitgekomen wie het was. Ja. Die meneer, dat was een Jacob Draaier. Ja. ja. Die was van 1880. Hij is in 1951 overleden aan de Parallelweg. En die was Timmerman-aannemer. Timmerman aannemen, oh. Dus ja, nee, het was wel. Uh, ja, uh, ja? Ja? Ja, ja, maar. Ja, maar waar, waar komt dan op een gegeven moment zijn bijnaam, luiertje, dan vandaan? Uh, uh, ja. Heeft hij dan uh, naast het timmerbedrijf dan ook nog in de luiers uh, gezeten of zo? Uh, ja, zit... mis, misschien had hij last met zijn of wat dan ook, en ja. dat hij een luier droeg, omdat hij nou, dat. Heeft. Kan ik. ik denk niet dat we dat nog aan iemand kunnen vragen, maar, ah. waardoor die nou Luijertje ja. Het kan ook zijn dat Luijertje een verbastering is van ja. Ah ja. Ja. ja, dat kan dat natuurlijk ook. Ja. Ja. Maar ik zeg, dat blijft gisteren natuurlijk, daar ja. komen we nooit meer uit. Uh, maar, uh, ja? Wat ik verder over hem weet nog was dat zijn vader was landbouwer en papa. En zijn opa had het café op het Schilpenplein. En dat was het café van dappere Kees. Doppere ja, was, <laughs> ja. Ja, dappere Kees? Ja, dat Kees. Die man was in die tijd, dus we spreken van uh, 1860, zo'n beetje. Die was caféhouder, die was barbier, en hij was kiezertrekker. Kiezertrekker? <laughs> kiezertrekker, ja. ja tot, tot, dat was niet. <laughs> en de dokter deed het. En ja, als je bij Kees was, dan was, dan had je altijd wat borreltjes op. Dan kon je hem wel laten trekken. Nee? Ik bekijk die, die smederij uh, ja. daarop dat uh, Schelpenplein nu toch uh, op een heel andere manier. Uh, van, de, ja. van die ja, jongens ja, van Gansen. Nee, dus. <laughs> maar wat ik nog over die familie Draaier wil uh, vermelden. Ja. De, de naam, want ik ga altijd tot dat gaatje, weet je wel. Dus hmm. ik heb ze teruggevonden tot 1544 in Zandvoort. Nee joh. <laughs> en toen was die Pieter uh, Lijndraaier, want Lijndraaier was het eigenlijk de naam. Hmm. Die was toen de tijd Schepen in Zandvoort, dus wethouder. Ah, in 1544 al, dus. Zo, ja, kun je nagen, En lijndraaier is touwslager eigenlijk. Ja. Hè? Net als Michiel de Ruiter. Aan, aan het grote wiel. Ja, Aha. Dus daar komt de naam vanaf. Dan, uh, ja, ik denk dat we. Ik denk dat we die derde. Uh, dat we die even moeten laten voeren wat het is. Want we hebben nog uh, een minuut of vijf. Uh, oh. Maar uh, bijvoorbeeld uh, Blub. Waar komt Blub. Het? Ja, ik weet dat het een molenaar is. Maar uh, waar komt dat vandaan? Uh, uh, in, uh, voor de eeuwwisseling uh, zijn er uh, mensen uh, van buiten op Zandvoort geweest en die viel het op dat er zoveel mensen een spraakgebrek hadden in Zandvoort <lacht> ja? ja en er zijn bepaalde bijnamen die slaan op dat spraakgebrek ook wat was er nou met, uh, met meneer Blub aan de hand, met meneer Molenaar die ging met zijn vrienden mee naar het café, maar hij kon niet naar binnen want hij had geen geld en wat zei hij ik ben helemaal blup. <laughs> In plaats van blut ja. was het dus blup. Ja ja. ja. <laughs> Hij was blut. <laughs> <Ja. laughs> het grappig. Maar dan kan ik nog even. Heb ik nog een paar? Ja ja ja. ja, ja. Dan, uh, dan komen we inderdaad toe aan die derde, uh, Burki. Nee. Ja? ja. maar ik wil even doorgaan met blub. Dus oh ja. Burki volgend jaar. Weet weer doen. Ja. Ik wil even wat vertellen over die oude, over oude, oude, oude blub. Die, die was als jongen had op strand gelopen. En dan liep hij liep een beetje in ja, zichzelf te denken. En hij zag een uh, groot schip op de, op de achtergrond. En hij dacht, wat zou het mooi zijn als dat ding hier strandde. Ja. En dan, uh, nou goed, hij is terug naar huis gegaan. En hij loopt in de Noordbuurt en er kwamen een paar mensen aan. Dan zegt hij tegen je, gaat een zakje halen, want er is een schip met kolen gestrand. En dat ligt in de Zuid met kolen. Dus, maar dat werd in die Noordbuur doorverteld, gaan we natuurlijk tegen de een en de ander. En Blub was uh, thuis en die zat aan een bakje koffie. En die ziet al de volle voor zijn raam langs gaan met jutten zakken Dan <laughs> dacht hij dus eigenlijk: Het zal toch niet waar zijn? Het zal toch, toch niet waar dat er wel een schip gestrand is? Dus, dus. Nou, hij denkt: Van narigheid, ga maar een zak pakken en ik ga ook maar op het strand kijken. Maar ja, <laughs> het was een fantasie, want er was, er was geen schip gestrand. Dus hij zijn eigen bij zijn Thomas. Dat is over oude blubs. Geweldig. Ja. Ja. Goeie vraag, um, uh, Tom. Ja, uh, nou ja, goed. We, we, we laten het er even bij uh, Tom. Hey, uh, ik heb uh, er nog één naam eigenlijk. Ja, vertel. Lockie ja. ja. Oh, Oké. Okay. ja. Weet je dat? Ja, uh, ja ik weet uh, de naam Lockie En die, die man die heb ik uh, redelijk goed gekend. Want het was ook een spitter in Duin. Uh -huh. Hij zat in de Zuid tijd samen met de oude Dondertje. Oh. Was het een driehuizen, uh, Tom? Nee, een lokkiebol. dat was keur. maar oh, ook keur. Ja. En hij woonde in de stationstraat beneden aan. Aha. Maar die mensen, die, hij spitte samen met de oude bakhoven samen in, in, in de zuid. En dan hadden ze een flesje never bij hun. En dan gooiden ze die flesje never voor hun uit. Een volle flesje never, het maar rustig gooiden ze voor hun huis. Dus een meter of twee verder. En dan spitten ze tot daar en dan namen ze het lokkie. <laughs> En, en dan werd die weer verder gegooid, die, die, die fles. Ja. En dan werd die klasje al wat leger. Maar dan gooiden ze hem niet verder, maar dan gooiden ze hem nog wat dichterbij. Dus met anderhalve meter. En dan hadden ze weer een vlokje. <laughs> en dan werd die afstand altijd korter tot die fles leeg was. En dan gingen ze huis. <laughs> ja. Dus uh, eigenlijk had hij niet uh, Lockiebol, maar Slokiebol moeten heten. Slokiebol, ja. ja. Heel mooi, ja. ja. Dat heet een mooi bij ja ja. ja. ja, dat zou kunnen, want uh, als, ik, ja. uh, dit soort, uh, als ik dit soort hoor. Uh, maar goed, ik, ja. ik, ik heb nooit geweten, wel uh, de bijnaam Lockiebol is mij wel eens uh, bekend, maar ik wist nooit dat, dat het een keur was. Nee. Nou, dat, dat was een echte keur. Ja, ik moest ook weer even terugdenken ja, ja. aan een keur. Ja. Ja. Ah, ja. Zo leer je nog eens wat. Hè? Ja. ja, dat is, uh, is, is nog een educatief momentje. In educatief, deze einde, ja. een educatief momentje. In de ja, kant nog wel een show. Nou, Absoluut. noem het maar kant nog wel. Denk daar niet dicht over. Ja. Goed. Kan ja, uh, nog wel. Nog wel hoor. Toch? Ja. Ja. Uh, ton, uh, volgende ja. week is uh, Tino er weer. Dus dan uh, kunnen ja. we kunnen we volgende week uh, er wel weer verder over uh, praten. En ja. dan uh, nemen we in ieder geval waar we er nu niet aan toegekomen zijn. Dan uh, Burkey. Dat, ja. uh, dat is een kerkman, nou, geloof ik, hè? Dan... even probeer me een dag van tevoren even door te geven... zodat ik je naam meer wil, want ja. dan kan ik me er ook echt op... Ja, dat gaan we doen, dus ik uh, vraag het nou. aan vraag, vraag ja, Tino... Heb je in... nog een prettige voortzetting? Gaat je, dankjewel, Tom. Doe de groet aan Yvonne. Ja, nou, ik heb Andries Wolbeek naast me zitten, dus dat geen Yvonne. Oh, <sindiging fijn> oh <sindiging fijn> Ik zit op die volle tuin. Nee. Ah, ja. goed aan Andries. <sindiging> Oké, okay, Tom. Da. Dankjewel. Hè. Doe tot, doei doei. Tot, tot volgende week. Uh, ja, dat was hem eigenlijk. Ja, ja. Ik, uh, we hebben, ja, ja, we, ik kan wel een plaatje instarten, maar dan is het een uh, 20 seconden. Uh, joh, doe ja, het zelf even. Maar dat, even. Uh, maar dat uh. Uh, laat ik me niet. Uh, niet uh, dit hey, jongens, uur. ook uh, per 1 maart is het zomertarief uh, weer ingegaan. En ja. dat kost 2,75 om te parkeren in het centrum. Dat is goed om te weten. Zullen we het volgende uur even over?